8 uur, het NOS-journaal, door Megens. Omstreden sharia-geleerden wil toch naar Nederland komen. Amerika en Afghanistan praten gezamenlijk met de Taliban. Een landelijk lerarenregister vandaag geopend. De omstreden sharia-geleerde Al-Haddad is toch van plan om morgen naar Nederland te komen. Een kamermeerderheid riep minister Opstelte gisteren op om hem de toegang tot Nederland te weigeren. Al-Haddad is lid van een Britse sharia-rechtbank... en staat volgens de Tweede Kamer bekend om allerlei antisemitische uitspraken als joden zijn de vijand van God. Zelf noemt Al-Haddad dat loze beschuldigingen. Het was de bedoeling dat de sharia-geleerde zou spreken op een symposium van de Vrije Universiteit in Amsterdam... Maar het debat is afgelast. Volgens de universiteit is er zoveel ophef dat een academisch debat niet meer mogelijk is. De sharia-geleerde zegt dat hij nog niet van de universiteit heeft gehoord dat hij niet welkom zou zijn. De Afghaanse regering en de Verenigde Staten onderhandelen gezamenlijk achter gesloten deuren met de Taliban. Dat heeft de Afghaanse president Karzai gezegd in een interview met de Wall Street Journal. Tot nu toe werd de Afghaanse regering buiten de contacten tussen de VS en de Taliban gehouden tot ongenoegen van Karzai. De president wilde geen details over de besprekingen geven. Hij is bang het onderhandelingsproces te schaden. Wel zei hij dat de meeste taliban-strijders absoluut geïnteresseerd zijn in een vredesakkoord. De president van Honduras, Lobo, heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar de grote gevangenisbrand... waarbij ruim 350 mensen zijn omgekomen. Hij heeft het buitenland om hulp gevraagd. Hoge functionarissen in het gevangeniswezen zijn geschorst. De brand woedde in een overvolle gevangenis in Comayagua... ten noorden van de hoofdstad Tegucigalpa. Plaatselijke bestuurder zei vlak voor de brand gebeld te zijn door een gevangene. Die dreigde met brandstichting. Brandweerlieden vertelden dat ze geen sleutels konden vinden... en op zoek moesten naar de juiste bewakers. Veel gevangenen verbranden in hun cel of stikten door de rook. Docenten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij een landelijk lerarenregister. Daarin kunnen ze aangeven welke opleiding ze hebben gevolgd en hoeveel uren ze voor de klas staan. Ook wordt vastgelegd hoe ze hun vaardigheden op peil houden. Overheid- en onderwijsorganisaties hopen zo de kwaliteit van de leraren te garanderen. Wie niet aan de kwaliteitseisen voldoet, kan zijn onderwijsbevoegdheid kwijtraken. Inschrijving is nu nog vrijwillig. Het is de bedoeling dat in 2018 alle docenten in het basis- en voortgezet onderwijs eraan meewerken. De Amerikaanse regering overweegt het aantal kernwapens... verder te verkleinen dan met de Russen is afgesproken. In het Pentagon wordt nagedacht over een beperking van 80 zeggen hoge functionarissen. Nu heeft de VS 1790 kernwapens. In de meest vergaande voorstellen zouden er nog 300 overblijven. Dat is het laagste aantal sinds de jaren 50. In het nieuwe startverdrag tussen de VS en Rusland... staat dat ze beide het aantal kernwapens zouden verminderen tot 1550 in 2018... President Obama heeft steeds gezegd dat hij nog verder wil inkrimpen. Bij een aanval door een onbemand Amerikaans gevechtsvliegtuigje in Pakistan... zijn zeker vijf doden gevallen. Volgens Pakistanse functionarissen zijn bij de aanval twee raketten afgevuurd... op een huis in Noord-Waziristan. In die regio verschuilen zich veel Al-Qaeda- en Taliban-strijders. Het is niet bekend wie bij de aanval zijn omgekomen. De relatie tussen de VS en Pakistan is slecht sinds in november... bij een aanval door een NAVO-helikopter... Zeker 25 Pakistanse militairen om het leven kwamen. Nog deze week vinden er gesprekken plaats met partijen die interesse hebben getoond voor een overname van NETCAR. Wel is het onduidelijk hoe serieus de belangstelling is en onder welke voorwaarden een overname tot stand zou komen. Dat zei minister Verhagen tijdens een kamerdebat over de toekomst van de autofabriek in Born. Het kabinet is bereid om NETCAR tijdelijke steun te geven als er een serieuze overnamekandidaat is met een goed plan. Maandag gaat Verhagen naar Japan om te praten met de Mitsubishi-directie. Verhagen wil weten onder welke voorwaarden Mitsubishi Netcar wil overdoen aan een nieuwe partij. In het Rotterdams botlekgebied komt een groot buizennetwerk om hete stoom uit te wisselen tussen bedrijven. Op die manier kunnen het energieverbruik en de uitstoot van CO2 naar beneden. De stoom gaat naar fabrieken die nu nog ieder zelf stoom opwekken met behulp van bijvoorbeeld aardolie of kolen. Volgens netbeheerder Stedin kan de uitstoot van koolmonoxide... jaarlijks met 200.000 ton omlaag. Het is de bedoeling dat steeds meer bedrijven in de botlek... zich bij het stoomnetwerk aansluiten. De Amerikaanse acrobaat Nick Wallenda heeft toestemming gekregen... om over een touw de Niagara-watervallen over te steken. Wallenda wil een touw spannen van 550 meter lengte... en 21 meter boven het water. De Niagara-watervallen liggen op de grens van de VS en Canada. De Amerikanen hadden al toestemming gegeven voor de stunt... De Canadezen nu ook. Melinda wil de watervallen komende zomer oversteken. Het weer vandaag overwegend bewolkt. Vooral vanochtend wat regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger. In het westen breekt hier en daar de zon nog even door. Het wordt zo'n 7 graden en er waait een zwakke tot matige westenwind. Morgen is het zwaar bewolkt en overwegend droog. Awb verkeersinformatie Het is drukker dan normaal. Op donderdag er staat ruim 200 kilometer file. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat tussen Barneveld en Afrit Bunschoten... 9 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 14 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Verkeer richting Den Haag. Kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Vanaf knooppunt Ridderkerk over de A15, de A4 en de A20. De A27, Gork en Breda, staat voor het Hoijpolder, 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar nog dicht. De A58, Breda, Tilburg, tussen het Galder en het Sint-Anderbos, 6 kilometer. De A67, Vendo, richting Eindhoven, tussen Afrit Zomeren en Knoopend Heide, 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht.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 Een spraakmakende, eigenzinnige en betrokken kijk op de gebeurtenissen van dit moment. De vijfde dag. Nieuws en actualiteiten die u raken. Vanavond bij de EO, 5 over 9 op Nederland 2. Spaarloon wordt spaar online. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is u inmiddels wel duidelijk. Het gaat ons even niet meer voor de wind. Het laatste kwartaal van 2011 is de economie gekrompen met 0,7%. Daarmee is Nederland nu echt in een economische recessie beland. Wat werkgevers en werknemers daaraan denken te doen... gaan we vragen aan mkb voorman Hans Biesheuvel... en Henk van der Kolk van FNV-bondgenoten. En we vragen ook de mening van de topmannen van Axo Nobel en Randstad. Zij presenteren vanochtend toch de jaarcijfers en ook de toekomstverwachtingen. En over de toekomst van de Zeeuwse het Wiegenpolder... lijkt binnenkort meer duidelijkheid te komen. Want de kans wordt steeds groter dat die polder toch onder water wordt gezet. Vandaag praat staatssecretaris Bleker van Milieu over de kwestie met de Europese Commissie. En de Europese Commissaris van Milieu. Lange tijd was de CDA-staatssecretaris ervan overtuigd dat de polder niet onder water gezet hoefde te worden. Maar de laatste weken is hij daar niet zo zeker meer van. Politiek redacteur Hans Andringga. Hij was in het begin altijd erg zeker van uh, zijn zaak. Maar toen ik hem laat sprak, toen uh, zei hij tegen me van... nou, als het lukt, dan zou het mooi zijn om die polder niet onder water te zetten. En, uh, maar als het niet lukt, nou ja, dan heb ik mijn best gedaan. En dat is toch wel een heel uh, ander geluid dan in uh, de maanden daarvoor. En verder komen er steeds uh, duidelijke geluiden uh, uit kringen rond de eurocommissaris Potochnik in Brussel. Dat hij niet overtuigd is van de alternatieve plannen die Nederland heeft ingediend om uh, het natuurverlies in de Westerschelde te compenseren. Mm, nou wacht even, gaat Brussel hierover? Het Wiegen is toch een Nederlands-Belgische zaak? Ja, dat is ook wat het kabinet vindt. Uh, de geluiden die je nu hoort uit het ministerie van Bleker die zijn van... Uh, wij gaan daar ook van uit. Dat klinkt een stuk minder stellig dan een tijd geleden toen nog werd gezegd... het is een Nederlandse zaak. Een zwak punt in de Nederlandse positie is uh, dat het al uh, in 2005... een uh, verdrag met Vlaanderen heeft gesloten... dat uh, de herstelwerkzaamheden in de Westerschelde zouden gaan uh, beginnen. En dat is uh, nog steeds niet voldoende gebeurd. En zelfs voor de traagmalende Brusselse molen gaat het toch wel heel langzaam in Nederland met die natuurcompensatie. Bleker zegt dan ook zelf... ja, qua vertrouwen in de Nederlandse maatregelen... staat Nederland op achterstand in Brussel. En ik zal dus vandaag veel moeten doen aan het herstel van vertrouwen. Nou, dat zijn ook weer uh, in elk geval aanwijzingen... dat het nog niet helemaal een gelopen koers is... en dat die het Wiegepolder dus droog kan blijven staan. Nou, dat is toch een heel ander geluid uit Nederland. Uh, voorheen klonk, uh, blijken de staatssecretaris zeer zelfverzekerd... over de het Wiegepolder. die zou droog blijven. Maar dat lijkt dus uh, moeilijk uh, te bewerkstelligen. België-correspondent Joris van Poppel staat in de haven van Antwerpen. Uh, nou, Joris, dat klinkt de Belgen als muziek in de oren, kan ik me voorstellen... Ja, zeker, weet, zeker weten. Ik ben op weg hier naar een interviewafspraak uh, met een uh, politica die uh, erg goede banden heeft met die Antwerpse haven en uh, die. Ze hebben telefonisch net al dat ze erg blij is met deze ontwikkelingen. Eigenlijk verkneukelen de Belgen zich een beetje over, deze, over dit hele dossier. Want het is een conflict tussen België en Nederland. Maar België hoeft nu niks te doen. Bleker moet eerst de strijd aangaan met de Europese Commissie. Want die moet het alternatieve plan van Nederland goedkeuren. En nou ja, als de Europese Commissie nee zegt, en daar lijkt het wel heel erg op... Bleker heeft straks een gesprek hier met de eurocommissaris. Dan krijgt hij dat waarschijnlijk te horen dat, er echt, dat de commissie echt niks ziet in het Nederlandse plan. Nou ja, dan hoeven de Belgen eigenlijk hun handen niet vuil te maken. En uh, dan zal Nederland toch nou ja, steeds meer gedwongen worden om toch uiteindelijk die hetwiegerpolder, precies op de grens tussen België en Nederland, om die te gaan, uh, vol water te, te gaan laten zetten. Ja, en je zegt Joris, de Belgen hoeven alleen maar af te wachten. Doen ze dat ook? Blijven ze rustig met de armen over elkaar zitten tot Nederland eruit is of gedwongen wordt? Nee hoor, ze zijn heel druk bezig al. Ze zijn al aan het graven. Ik, ik was gisterenmiddag in die polder um, en de, dan zie je dus aan de Nederlandse kant is het heel mooi, rustiek, landbouwgrond. Daar rijdt nog een trekker rond en aan de Vlaamse kant, net aan de andere kant van, van het grenspaaltje. Uh, Gigantische bulldozers zijn daar bezig en graafmachines en de Belgen zijn, nou, die zijn al helemaal klaar om van, om van dat landschap een natuurgebied te maken. Er worden eilandjes aangelegd en nou, ik heb zeker 15 zware bulldozers daar bezig gezien. En de Vlamingen zeggen, nou ja, hier zijn we op het eind van het jaar zijn we wel klaar met dat voorbereidende werk. En dan kunnen we, nou begin volgend jaar zouden we de dijk door kunnen prikken. En dat betekent dat het Vlaamse deel onderloopt, maar ook het Nederlandse deel. Nou ja, dat zou natuurlijk een enorme provocatie zijn, dat gaan ze niet doen. Maar het is wel een enorm drukmiddel. De Vlamingen laten zien, wij zijn er klaar voor. Ja, en, en Joris, even voor de duidelijkheid. Jij staat in de haven van Antwerpen, want daar is het allemaal om te doen. Hè. De Belgen willen geld gaan verdienen met uh, grotere schepen. Ja, precies. Ik sta hier nu naast uh, de Vera Kobijn heet het. Een enorm groot rood schip. Er zit olie in. Uh, maar dat is enorm groot, maar de Belgen willen vooral nog groter. Hierachter staan ook van die enorme container uh, terminals. En nou ja, die, de, de schepen die op de Wereldzee varen, die worden steeds groter. En die dreigen de Antwerpse haven niet allemaal meer te kunnen bereiken. Dus nou ja. De Westerschelde moet dieper. En dat is ooit afgesproken dat bij de, de verdieping van de Westerschelde. Dat daar gecompenseerd moet worden in de, uh, uh, aan de natuur. En een van die compensaties is de hetwiegerpolder. En hier in Antwerpse haven zijn ze ervan overtuigd dat als die hetwiegerpolder niet wordt ontpolderd. Dat dan, nou ja. Het baggeren van de Westerschelde in de toekomst onmogelijk wordt. En die grote schepen die hier liggen, misschien Antwerpen helemaal niet meer kunnen bereiken. En in dat, nou ja, daar krijgen ze echt, daar hebben ze nachtmerries van hier. Goed. We zijn benieuwd hoe dat gesprek vandaag gaat, uh, dat bleek heeft in Brussel. Joris van Poppel vanuit de haven van Antwerpen, dankjewel. Het is bijna kwart over acht. De president van Honduras wil een diepgaand onderzoek... naar de grote gevangenisbrand in de stad, Comayagua. Daarbij kwamen meer dan 350 mensen om het leven. Het is de grootste gevangenisramp in een eeuwtijd. Correspondent Mayon van Rooyen vertelt hoe geloofwaardig zo'n onderzoek dan is. Ja, laten we zeggen, het klinkt een beetje raar... uit de mond van een president die gekozen is na een staatsgreep... en bovendien de invoering van de doodstraf... bovenaan zijn regeringsprogramma heeft staan... Maar in elk geval zijn ze zelfs in Honduras toch wel geschrokken hoor, van deze situatie. moet je voorstellen, bijna de helft van de gevangenen is verbrand. Echt in een soort inferno. Honderden mensen gestikt in de rook. Levend verbrand, terwijl ze gewoon nog aan het schreeuwen waren. En het, dan gaat het om tien cellen met meer dan honderd gevangenen per cel. De eerste brandweerlieden die er pas na meer dan een half uur in mochten omdat uh, de bewakers eerst dachten dat het een uitbraakpoging was en zeiden uh, dat er niemand in mocht. Maar, Jon, is inmiddels duidelijk hoe die brand nou is ontstaan? Uh, nee. Nou, kijk, het laatste bericht is dat een wanhopige gevangene zijn matras in brand zou hebben gestoken. Maar goed, anderen zeggen weer dat er kortsluiting zou zijn geweest. Maar weet je, het doet er niet eens toe wat precies de oorzaak is. Want dit is gewoon een chroniek van een aangekondigde tragedie. Kijk, net als in de hele rest van Latijns-Amerika... zitten er in de gevangenissen van Honduras... twee tot drie keer zoveel mensen dan officieel toegestaan. Kijk, en dan hebben we het dus niet over meer dan twee mensen in een cel. Hè? Maar gemiddeld 50 tot 100 mensen in een cel. Dat is normaal op dit continent. Mensen die op tourbeurt moeten gaan slapen. Geen sanitair, de wet van de apenrots, letterlijk. Want voor orde, slaapplaatsen, eten... Uh, je eigen overleving, daarvoor moet je betalen aan de sterkste gang in de gevangenis. Want uh, de, de overheidspolitiek is, uh, ja, laten we zeggen, privatiseren van de gevangenissen. En dat betekent dat de bewakers geen enkele rol spelen en dat dus de machtigste bende het voor het zeggen heeft. Hm. Nou, horen we Lobo zeggen dat de president dat er een onderzoek moet komen naar deze brand? Is er ook iets gezegd over of dit een ommekeer betekent? Realiseert men zich nu eindelijk dat ze behoorlijke gevangenissen moeten bouwen? Nou ja, ik betwijfel het. Kijk, de VN, de Verenigde Naties, mensenrechtenorganisaties. ze schrijven het ene rapport na het andere. Maar dit is toch wel een continent. waarin een gevangene niet echt als mens wordt gezien. Het punt is namelijk. Dat de justitie ook gewoon niet werkt op dit continent. Rijke of machtige of machtige gangleiders ook, die kopen zich eenvoudig vrij. Dus die zitten niet. Uh, ook in Honduras, hè, uh, de het land met de meeste moorden ter wereld. Maar slechts 1% van die zaken draait uit op een veroordeling. Of mensen die dan echt in die gevangenis komen. En het is dus vooral de zwakste schakel van de maatschappij die in die gevangenissen belandt. Kleine drugsdealertjes, lagere gangleden. En daarom uh, komt het dat uh, bijvoorbeeld ook nu in deze gevangenis... het grootste deel van de mensen die vast zaten, die nu dood zijn... die zaten in voorarrest. Geen veroordeling. Honderd mensen in deze gevangenis, geen veroordeling. Gewoon kleine mensen die verdacht worden. Nou, En dat, dat heeft alles te maken met een niet werkend justitiesysteem. Zo in de uitzending. Welke oplossingen hebben werkgevers en werknemers... om uit de recessie te komen? En zijn ze het eens? Waarschijnlijk niet. We beschreken het zo dadelijk. De eerst van Edwin Gerritshoed is op de weg met een paar lange files. volgens mij. Ja, dat komt vooral door ongelukken, Lara. Het is uh, drukker dan normaal op donderdag daardoor. 220 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam... staat voor de Van Briedenorpbrug nog 9 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Op de A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en het hooipolder 10 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht... Verkeer van Breda naar Utrecht kan mee te omrijden via Den Bosch. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat tussen Asten en de Heide 10 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Sinds gisteren zit Nederland dus opnieuw in een recessie. We maken en verdienen met elkaar minder dan een half jaar geleden. En dus komt er minder geld binnen en moeten de uitgaven worden beperkt. Of is er misschien een andere manier om uit die recessie te komen? Gaan we over praten met de voorzitter van de grootste vakbond van Nederland... Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar ziet u de oplossing? Nou, niet in ieder geval in uh, harde door te bezuinigen... want dan bezuinig je de economie kapot. Zoals het kabinet wil? Zoals het kabinet in ieder geval wil, precies. En uh, ook niet uh, door een nullijn af te kondigen zoals uh, meneer Wientjes van werkgevers wil. Want dan betekent het dat je de bestedingen en het vertrouwen van de werknemer-consument nog verder onder druk zet. En dan boeren we allemaal achteruit. Ja. Dus ik zou denken... Een uh, reële loonsverhoging, reëel in de zin van dat hij tenminste inflatie bijhoudt, is belangrijk. En vergis u niet, het is niet zo dat het bedrijfsleven dat het op een houtje bijt. Uh, er zijn uh, meer dan voldoende bedrijven die ook voldoende ruimte hebben. En het tweede is dat in plaats van bezuinigingen je ook nog kunt gaan denken over het feit van lastenverzwaringen. Nou, er is al lang gesproken over de woningmarkt. Nou, zo langzamerhand lijkt daar consensus te ontstaan... van ...dat er iets aan de hypotheekrenteaftrek moet gebeuren. En daarbij zou je in ieder geval kunnen denken aan een aftopping... ...en ook op een zodanige manier dat met name de mensen met de hogere inkomens... ...die het meeste profijt ervan hebben, ja, dat die dan een hogere bijdrage leveren. Dus in feite meer minder uitgaven van de overheid op dat punt. Uh, belangrijk is denk ik ook nog steeds, nu de crisis uh, toch zit aan te komen... ...van dat we het uh, instrument van de deeltijd-WW van staal halen. Dat kost geld, maar wij hebben er nooit een misverstand over laten bestaan als, uh, als vakbeweging... ...dat wat ons betreft, omdat dat geld uit de WW-pot komt... ...dat we de WW-premie dan ook wel wat omhoog mag en dat we daar ook aan uh, willen meebetalen. En tenslotte zou ik zeggen... Ja, als gisteren heb ik nog eens weer een verhaal in de volkskant gelezen... over het feit dat de effectieve belasting op bedrijven, de vennootschapsbelasting zo ongelooflijk laag is, dat kan ook wel wat meer. Eigenlijk mm. komt het erop neer de pijn gewoon wat eerlijker verdelen. Ik hoor u nauwelijks over hervormingen. Misschien enigszins op de woningmarkt, maar niet op de arbeidsmarkt. Ziet u daar ja, nog mogelijkheid? zeker hebben? voor hervormingen op de arbeidsmarkt. Um, en dan wel in die zin van dat... Uh, ...de flexibele arbeid dat die aan banden wordt gelegd... ...dat wil zeggen alle exotische flexcontracten die ertoe leiden. Niet alleen dat er een grote onzekerheid voor mensen is... ...dat we snel op staat komen te staan... maar ...waarvan ook de arbeidsvoorwaarden vele malen slechter zijn van de mensen met een regulier contract. Maar, wacht even, is dat in tijden van recessie uh, slim om op die manier de arbeidsmarkt aan te pakken? Zou ja, je juist niet slim, meer omdat... baat hebben bij flexibilisering van de arbeidsmarkt? Ja, nee, dat is slim. In dit geval van A, omdat die flexibiliteit uh, veel te ver is doorgeschoten. Bedrijven zelf vinden dat overigens ook. En in de tweede instantie, omdat mensen met een flexcontract, afgezien van een gebrek aan perspectief, dat mensen met een flexcontract veelal slechtere arbeidsvoorwaarden hebben, slechtere sociale zekerheid hebben en de halve ook gedwongen zijn om de hand op de knip te houden. En op dat punt valt er dus inderdaad veel te verbeteren en veel te hervormen. En wij hebben er overigens nooit een misverstand over laten bestaan van dat wat ons betreft um, het beeld van de baanzekerheid, uh, dat het omgezet kan worden in werkzekerheid. Ik heb gisteren de minister van Economische Zaken zelf horen roepen van, we moeten om van een baangarantie naar een werkgarantie. Hmm. Nou, ik zou denken van, laten we nou eens kijken, als praktische casus, hoe we dat dan... bij een bedrijf als NETK kunnen regelen. Daar zijn wij ongelooflijk voor. Daar zou je geld in kunnen steken. Dat helpt in ieder geval ook om de arbeidsmarkt... om die in ieder geval draaiende te houden. Ja, nou, eventjes uh, vanochtend in de kant staat... CDA en GroenLinks hebben een uh, initiatief wetsvoorstel ingediend. Hè. Werknemers mogen voortaan zelf kiezen... voor flexibele, uh, flexibele werktijden of thuiswerken. Ja. Vindt u dat goed? Ja, wij zijn ongelooflijk voorstander... van het feit dat er meer flexibiliteit op de werkvloer ontstaat... zowel ja. qua arbeidstijden als uh, ja, de plek waar je arbeid verricht. Nu moeten zich natuurlijk wel realiseren dat uh, flexwerken, en met name dan ook thuiswerken en uh, op afstand werken, niet voor iedereen natuurlijk, nee. uh, uh, mogelijk is. En daar waar, en, waar ja, Praktische voorbeelden zijn er natuurlijk te over. Dus laten we nou niet denken van dat we daarmee nou alle problemen oplossen, maar dat er een grotere variatie komt in arbeidspatronen, waaronder deze. Jazeker, uh, wij stimuleren dat ook. Uh, wij maken de afspraken over nou, of nou de oplossing is dat het dan weer via een wet geregeld moet worden, nou, Laat ik maar even wat het is. Maar in ieder geval het idee, het initiatief wat erachter zit, dat jagen wij toe. Goed. Meneer Van der Kolk, dank voor nu. Even naar Hans Biesheuvel van MKB Nederland. Want we zijn natuurlijk erg benieuwd wat de werkgevers vinden. Meneer Biesheuvel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u heeft meegeluisterd. Wat vindt u van de oplossingen van de heer Van der Kolk? We horen deeltijd WW instellen, maar we horen ook belasting voor bedrijven omhoog. Uh, niet de nullijn, maar meer loon. Wat vindt u daarvan? Nou, het lijkt me allemaal niet heel erg verstandig, eerlijk gezegd. Kijk. Uh... Ik ben met de heel veel van de kolk eens dat uh, flexibiliteit op de arbeidsmarkt heel belangrijk is. Maar ja, het doet nu net alsof er uh, alleen maar flexibele contracten zijn in Nederland. Maar we hebben tot slechts 6,5 miljoen mensen gewoon met een vaste aanstelling. En uh, ik denk op dit moment dat lastenverzwaring zowel voor burgers als voor bedrijven helemaal niet verstandig is. Hè. Uh, consumentenvertrouwen is inderdaad laag. Maar dat komt vooral omdat er natuurlijk veel te veel onzekerheid is over de euro, over pensioenen, mm -hmm. over de woningmarkt. Uh, en ik denk dat we heel verstandig gaan doen het kabinet op te roepen om met hele duidelijke en heldere oplossingen te komen. Ja, nou, die zekerheid wilt u niet zoeken in vastere arbeidscontracten? Nou ja, we hebben 6,5 miljoen mensen in met een vast contract. Hè. Dus er wordt net gedaan alsof iedereen in een flexibel contract zit. Dat is natuurlijk onzin. overgrote deel van de Nederlanders heeft gewoon een vaste aanstelling. Uh, we zitten in een onzekere wereld hè, met, met heel veel onzekerheden. Bedrijven die kunnen heel moeilijk plannen. Op dit moment zijn de is heel duur gevuld. Ja, en dan hoort gewoon een uh, stukje flexibiliteit hoort daarbij. Er zijn heel veel mensen die starten in een flexibele baan... maar het overgrote deel stroomt door naar een vaste baan... of naar een vaste deeltijdbaan. Uh, dus het is ook voor heel veel mensen juist een hele mooie opstap... Hm. naar een uh, vast contract. Meneer Bieshoivel, als we <coughs> pardon, gisteren van het uh, CBS horen... dat uh, de consument de hand op de knip houdt... wat vindt u dan van die nullijn van VNO-voorman Wientjes? Nou, keek, Die nullijn is bedoeld eigenlijk om zeg maar, van, de, van de majesteit tot de schoonmaker in Nederland. te zeggen: laten we nou met z'n allen één of twee jaar de broerriem aantrekken. Ja. Dat zou dan ook moeten gelden voor de overheidsuitgaven. Dan verdeel je de pijn zeg maar, over iedereen. Dat doet pijn, dat is lastig. Hè? Dat is, vind ik ook een moeilijke keuze. Ja, dat betekent minder maar... geld in de portemonnee, hè? Dat kan ja, consumptie we zitten... ook weer beperken. Ja, maar weet u, we zitten met een heel lastig probleem. De overheidsfinanciën zijn niet op orde. We hebben een, uh, een dure plicht op dit moment om te voldoen aan de afspraken die we in Brussel hebben gemaakt. En we kunnen elke dag zien en lezen als je overheidsfinanciën niet op orde zijn wat dat betekent. Dus die overheidsfinanciën moeten op orde komen en dat betekent gewoon bezuinigen. En ik ben het helemaal met meneer Van der Kolk eens dat je niet keihard moet bezuinigen zonder verstandig te hervormen. Uh, daar ben ik absoluut voor. Uh, en dat betekent dus dat we het kabinet echt op moeten roepen... om met hele verstandig en duidelijke oplossingen te komen. Ja, maar misschien dat ook wel. Zodat er weer bij mensen komt en dat ze ja. we weer gaan consumeren... en dat bedrijven weer gaan investeren. Maar de werkgevers ook natuurlijk. Want uh, snijdt u uzelf niet enorm in de, in de eigen vingers... als u uh, werknemers op de nullijn zet. Omdat daardoor, Marcel gaf het ook al aan... zij uiteindelijk aan koopkracht uh, erop achteruit gaan. De inflatie die uh, loopt op. Uiteindelijk kunnen mensen dus minder besteden. En dus ook minder uitgeven. Uh, daardoor zal... Zullen bedrijven dat voelen? Er wordt gewoon minder verkocht. Ja, maar weet u, het probleem is... Kijk, we zijn een van de meest kredietwaardige landen in de wereld. En, en daar hebben we aan te danken dat we op dit moment relatief heel weinig rente betalen. Uh, en dat leidt ertoe dat we dus uh, een van de rijkste landen ter wereld zijn... met een heel hoog inkomen per, uh, per kop, zullen maar zeggen. En uh, om dat vast te houden, moeten we gewoon de overheidsfinanciën op orde brengen. En dat vraagt gewoon om pijnlijke maatregelen. Dat geef ik eerlijk toe. Maar dan zou ik zeggen, laten we die pijn zo eerlijk mogelijk verdelen. En de kans aangrijpen om gewoon duidelijke hervormingen uh, door te voeren in Nederland. Zodat ja, er weer rust komt bij bedrijven. Dat de consumenten weer weten waar ze aan toe zijn. En dan gaan mensen vanzelf weer consumeren. En dan gaan bedrijven weer investeren. En als bedrijven gaan investeren, levert dat banen op. En, dat, uh, en de economische groei. En dat hebben we gewoon keihard nodig in Nederland. even terug naar meneer van der Kolk. Henk van der Kolk van de FNV Bondgenoten. Meneer van der Kolk, wij zien duidelijk de oneenigheid tussen u beiden. We hebben het nog niet over de pensioenen gehad. Want er wordt wel gezegd, als je nou eerder begint... met het ophogen van die pensioenleeftijd... en het ook wat verder doorvoert... hoef je heel veel andere maatregelen misschien niet te nemen. Te nemen want dat levert veel geld op. Is er met u nog over te praten? <lacht> ja, kijk, ik is zeg... Eh, dat ja, praten kun je, je altijd doen. Maar dat denk ik dus niet. En uh, niet alleen vanwege het feit dat er een akkoord is... wat we zelf al niet goed genoeg vinden. Dus als... Je bedoelt wordt van, nou laten we eens gaan praten over de pensioenen om uh, de afspraken die gemaakt zijn te verbeteren, met name voor de mensen met de lagere pensioeninkomens. Dan ben ik natuurlijk altijd aan ja. euh, het ja, nou ja, toch toch een belangrijk element even hierin. Kijk. Uh, met betrekking tot die pensioenen, uh, wat er steeds vergeten wordt is van dat um, uh, als het nu gaat over de noodzaken die er op de arbeidsmarkt zijn, dan gaat het vooral om het feit van dat je mensen aan het werk houdt. En als het over ouderen gaat, is er nog een levensgroot probleem om mensen aan het werk weer te krijgen. Ja. Dus laten we eerst dat nou eens oplossen. Laten we ook nog eens oplossen dat mensen gezonder door kunnen werken. Wij maken daarover afspraken in CAO's. Dat levert de economie ook veel meer op. Is beter voor mensen dan dat je nu uh, nog eens een keer een maatregel zou nemen om eerder een uh, uitstel van de pensioenleeftijd... Uh, om dat in te gaan voeren, want hou er dan maar rekening mee... dat we ongelooflijk veel uitverdieneffecten krijgen in de economie... en dat betekent dat je van de regen in de druk komt. Dus ik zou zeggen, niet doen. Net zo goed als veel van de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet... ook betekenen dat mensen in de, van de regen in de druk komen... dat er weliswaar op papier lijkt alsof er geweldig bezuinigd wordt... maar dat linksom of rechtsom dan mensen bij loketten gaan aankloppen... om dan toch weer uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk dan toch weer, uh, geld van de overheid te krijgen... linksom of rechtsom... Wat dus per saldo dan weer leidt tot uitverdienende effecten van al die bezuinigingen. Ja. Nog even, afgezien van het feit dat het voor mensen natuurlijk uh, redelijk dramatisch is, zeker als je aan de onderkant zit. Goed. Henk van der Kolk van FVV Bondgenoten en Hans Biesheuvel van MKB Nederland. Heren, hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn Alphabet. Dat lijkt geen logische naam voor een leasemaatschappij, maar toch heeft Alphabet alles te maken met een andere manier van auto's leasen. Want hoe zit het met een alfabet? Na A komt B. En je weet ook dat het met X, Y en Z eindigt. Kortom, heel erg voorspelbaar. En dat is precies hoe je bij ons een auto leest. Van begin tot eind weten waar je aan toe bent. Aangenaam kennis te maken. Dit was de A uit het alfabet van Alphabet. Alphabet Autolease, Verrassend voorspelbaar. Mijn privé-mening over private banking. Ze moeten me zien als een ondernemer, maar tegelijk als privépersoon. Loop door elkaar. En ik wil een private banker die dat snapt. ABN Amro Pierson begrijpt dat juist voor ondernemers privé en zakelijk hand in hand gaan. Dat vraagt hem een private banker die niet in hokjes denkt. Een private banker die een sparringpartner is en u kan inspireren. Meer weten? Kijk op abnamromeespierson.nl.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 Bijvoorbeeld met de Samsung Galaxy Note bij een zakelijk mobiel internet- en bellenabonnement. Tijdelijk 12,50 per maand ex-BTW. Ga naar KPM Business Center, ook voor de voorwaarden. Radio 1, het NOS Journaal. Het Wiegepolder misschien toch onder water? en omstreden sharia-geleerde wil toch naar Nederland komen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. De kans bestaat dat de Het Wiegepolder toch onder water wordt gezet. Staatssecretaris Bleker was een paar weken geleden nog heel stellig over het kabinetsbesluit dat de polder in Zeeland droog blijft. Maar hij klinkt nu anders, zegt politiek-redacteur Hans Anderinga.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 De omstreden Sharia geleerde Al Haddad is toch van plan om morgen naar Nederland te komen. Kamermeerderheid riep minister Opstelte gisteren op om hem de toegang tot Nederland te weigeren. Al Haddad is lid van een Britse Sharia rechtbank en staat volgens de Tweede Kamer bekend om allerlei antisemitische uitspraken zoals joden zijn de vijand van God. Tegenover de NOS noemt Al Haddad dat loze beschuldigingen. You have compared Jewish and non-Muslims with pigs. Is that true? Nee. No.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 Mensen hebben ons duidelijke sporen van marteling of zien. Mensen hebben ons ook laten zien dat ze zijn onderworpen aan elektrische schokken. Mensen zijn geslagen door allerlei soorten objecten. Amnesty heeft onder meer bewijzen van mensen die zweepslagen hebben gehad. De Libische overgangsregering treedt volgens Amnesty nauwelijks op tegen de milities. Minister Verhagen voert deze week al gesprekken met een potentiële overnamekandidaat voor een mogelijke doorstart van Netcar in Born. De steun in de Tweede Kamer voor het behoud van het bedrijf is groot, zo bleek uit een debat in de Tweede Kamer gisteravond. Het is een heel bijzonder debat vanavond, want het is een keer geen partijpolitiek debat, maar een debat. Schouder aan schouder staan voor behoud van Netcar. Het Nederlandse parlement moet eensgezind voor en achter de mannen van we moeten alles op alles zetten om een doorstart mogelijk te maken. Zo'n 200 werknemers van NETCAR waren aanwezig in Den Haag bij dat debat. En in China hebben negen voetbalscheidsrechters celstraffen tot zeven jaar gekregen voor omkoping. Onder hen is topscheidsrechter Lu Yun. Die wedstrijden leidde op het wereldkampioenschap in 2002 in Japan en Zuid-Korea. En die werd twee keer uitgeroepen tot beste scheidsrechter van Azië. In december begon in China een groot proces rond omkoping en gokschandalen in het voetbal... In het beklaagde bankje zaten 60 spelers, coaches, bestuurders en scheidsrechters. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en er valt soms lichte regen of motregen. De temperatuur varieert van iets boven nul langs de oostgrens tot 5 graden langs de westkust. Vooral rond het IJsselmeer komt ook mist voor. Overdag is er veel bewolking, in het oosten valt gedurende de ochtend nog motregen... en vanmiddag maakt vooral het zuidwesten nog een goede kans de zon te zien. De temperatuur loopt op naar een graad of 7 en er waait een zwakke tot matige westenwind. Ook morgen is er veel bewolking, morgenochtend kan lokaal wat regen vallen, morgenmiddag is het droog. Met gemiddeld 8 graden is het nog een graadje warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het met 9 of 10 graden nog iets zachter. Later op de dag passeert een koufront en valt er een flinke portie regen. Zondag is het een stuk frisser met een graad of 5. Ook is er dan kans op een paar winterse buien. In de nacht naar maandag gaat het licht vriezen. Lang duurt deze winterse prik niet... want volgende week krijgen we al snel weer wisselvallig herfstweer... met ook s'nachts temperaturen ruim boven het vriespunt. Aan de verkeersinformatie Het is een drukke spits geworden. Er staat 250 kilometer file in totaal. Ongelukken veroorzaken extra vertraging... zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopend Riedekerk staat 6 kilometer. de A27 Gorkum richting Breda. Voor knopend Hoijpolder 6 kilo, 16 kilometer na een ongeluk. De weg staat wel weer vrij. Verkeer van Utrecht naar Breda kan ook omrijden via Den Bosch. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best. 9 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A67 Venno richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop. 10 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Mercedes. Mercedes. Hans? Hans.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 Lieve heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl En ook het verbruik van de Mercedes-Benz Sprinter is om van te dromen. Met de gloednieuwe zeventrapsautomaat rijdt u tot op maar liefst 15% zuiniger. De Sprinter, de bestelwagen van je dromen. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is... Juist...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 Morgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Madrid opent vandaag de enorme kunstbeurs Arco. Ruim 3000 kunstenaars presenteren er hun werk... met dit jaar een Nederlands tintje. Ons naam, land is namelijk gastland op de Arco. Al gaat het wel met lood in de schoenen. Onze correspondent Rob Zoutberg in Spanje... hoort dat door de economische crisis... de galeries het zwaar te verduren hebben. En... De Turkse installatie op de Spaanse kunstbeurs Arco. Een van de grotere beurzen, een van de grotere Europese beurzen van beeldende kunst. Met Nederland dit jaar als hoofdattractie. We zijn gastland. We mogen laten zien waar we goed in zijn. Welke mooie kunst we maken. Tegenover me de boomlange Xander Karskens. Die de galeries heeft uitgenodigd, geselecteerd om hier aanwezig te zijn op deze beurs. Dat lijkt me geen makkelijk werk. Nee, dat is heel moeilijk. Er zijn heel veel goede galeries in Nederland. De hedendaagse kunst bloeit. Dat is eigenlijk... Um... Verrassend in deze tijden van crisis? Verrassend misschien in deze tijden van crisis. Maar wat nu heel erg duidelijk is... is dat die Nederlandse kunstwereld internationaal is. Alle kunst die zij hier tonen... is het product eigenlijk van die Nederlandse opleiding, zou je kunnen zeggen. We zijn meteen ook in Spanje. Een land dat bij uitstek geraakt wordt op dit moment door, door een economische crisis. Het lijkt me het beroerdste land... Eigenlijk om nu naartoe te gaan om te proberen om je werk te slijten. Ja, ik denk dat heel veel galeriehouders dat ook realiseren. Uh, het is een hele moeilijke tijd en daarom hebben ze eigenlijk ook allemaal gezegd... wij gaan risico nemen, wij gaan hier iets heel speciaals laten zien. Maar gaat het hier nou om, om dingen te verkopen of alleen maar om je gezicht te laten zien? Uiteindelijk gaat het om beide, denk ik. Het is een kunstbeurs en een beurs gaat om verkoop. en De Nederlandse galeriehouders die willen natuurlijk heel graag ook zaken doen, maar weten dat het een hele moeilijke tijd is. Hier zien we een werk van Lotte Geven, wat ze in New York heeft gemaakt en wat gezien kan worden als een researchproject... Um, het is een steen op een zanderige ondergrond waar drie plaatjes perspex omheen staan in de kleuren blauw, rood en geel. Marie-José Sondijker van de Galerie West uit Den Haag. Buitenkans hier te staan in Madrid. Nou, ik denk dat het internationaal is en dat je het internationaal moet zien... en dat het toevallig in Madrid is. Ik bedoel, dit, de, hier komt wel heel veel publiek op af wat uit heel Europa komt. Ik weet niet hoeveel raakvlakken deze presentaties hebben... met uh, wat er gaande is in Spanje. Nou, ja, ga deze op door. Economisch. Nou ja, ik heb begrepen dat een kwart van de beroepsbevolking werkloos is. Dus die zijn nooit in staat om hier dingetjes te kopen... En ik denk dat als je werkloos bent, dat je ook wel wat anders aan je hoofd hebt om, dan, om naar kunst te gaan kijken. Het allerduurste werk dat hier op Arco hangt is een werk van Francis Bacon dat ruim 11 miljoen euro moet opleveren. Als je mensen uit de sector spreekt, dan gaat het eigenlijk hier geen op Arco zozeer om verkopen als wel voor de hele sector om te overleven. Ik ben Wendelien van Oldenburg. ik ben beeldende kunstenaar. Ik ben wel geschokkeerd door de manier waarop kunst de plaats in de maatschappij aan het verliezen is heel snel. En dat dat ook niet verdedigd wordt door, nou ja, door eigenlijk de sector zelf heel moeilijk. En door de politiek natuurlijk volledig niet en volledig fout ook. Ik bedoel, zelfs degenen die het willen verdedigen, die niet in de aanval zijn, die hebben niet echt grip op wat kunst in feite in de maatschappij is. Ronddraaien om de hoofden. Franco zelf, oud dictator, ingevroren in een ijskast. En de crisis zelf. Echt opvallend een van de thema's hier die veel kunstenaars in hun werk hebben verwerkt. En die crisis die bewijst dan toch maar weer mooi dat je uiteindelijk overal kunst van kunt maken. Onze er op Zoutbergen, op de Spaanse kunstbeurs, de Arco. Waar de crisis dus duidelijk de sfeer bepaalt. En Nederland heeft daar ook een grote inbreng. Van Madrid door naar Rotterdam. Want bedrijven in de haven gaan hete stoom uitwisselen. U hoorde dat eerder. Uh, het gebeurt met een netwerk van buizen van een halve meter dik. We hebben nu contact met de wethouder in Rotterdam, Wethouder Duurzaamheid, Alexandra van Huffelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want twee bedrijven beginnen daar nu mee. hè? Ja, dat klopt. Het bedrijf dat de stoom levert is de afvalverbrandingscentrale, de AVR. En die gaat stoom leveren in eerste instantie aan één fabriek, een chemische fabriek. En de bedoeling is, is dat dat straks een heel, heel ring wordt van uh, bedrijven die, uh, die stoom afnemen van de AVR, maar straks ook vanuit andere bronnen. Ja, dat is op zich heel slim, want AVR uh, produceert die stoom als het ware en andere bedrijven hebben het nodig. Ja, precies. En nu is het zo dat die bedrijven allemaal hun eigen stoomketels hebben. Dat kost natuurlijk allemaal energie. En die hoeven ze nou niet in te zetten wanneer ze die stoom afnemen vanuit de vanuit AVR. Maar, dat klinkt mooi, mevrouw Van Huffelen, maar dat vergt wel een forse investering. Want je moet dat wel allemaal aan gaan leggen. Ja, dat vergt zeker een forse investering. En het vergt ook goede afspraken tussen die bedrijven. Want je moet er natuurlijk op kunnen vertrouwen wanneer je je verbindt aan een andere leverancier... dat er ook altijd stoom geleverd blijft worden... Maar het levert vooral ook heel veel op. Het levert op dat je lagere kosten hebt. Het levert ook op dat er heel veel minder CO2 wordt uitgestoten in de haven. En dat is een grote ambitie hier in Rotterdam: om te zorgen dat we zo weinig mogelijk energie gebruiken om onze stad een prettige plek te maken om in te wonen. En die continuïteit, hoe garanderen ze die dan? Nou, die continuïteit garanderen we vooral doordat we meerdere invoerders op het stoomnetwerk uh, organiseren en ook meerdere partijen die de stroom afnemen. Dus dan ben je niet zo één op één afhankelijk van uh, tussen leverancier en. Uh, en degene die afneemt. Maar zijn er meerdere invoeders en meerdere afnemers? Maar nu heeft u er nog maar één. Wat zei u? Nu heeft nu nog maar één bedrijf dat uh, de stoom levert. A4. Ja, er is nu een eerste bedrijf dat wordt aangesloten... maar deze pijp wordt snel doorgetrokken. Is dus ook om die reden dat wij subsidie hebben gegeven... om die, om die pijp wat te overdimensioneren, wat groter te maken zodat de mogelijkheid is uh, om snel andere bedrijven aan te laten sluiten. Ja, de vraag is of dat lukt natuurlijk. Want dit uh, project zit al jaren in de pijplijn. Er uh, was eerst sprake van twaalf bedrijven. Nu beginnen er dan twee uiteindelijk. Uh, hoeveel zekerheid heeft u dat, dat er inderdaad meer worden? Want het is natuurlijk wel een, een recessie. Dat, uh, u zegt zelf ook, het, het kost geld om te investeren in die pijplijn. Om uh, de bedrijven aan te sluiten. Hoe zeker weet u dat dat inderdaad meer bedrijven worden? Nou, Die, die zekerheid die, uh, gaat ontstaan in de komende tijd. We weten het nog niet 100%, maar we weten wel dat die bedrijven hebben aangegeven te willen aansluiten. En ze hebben er zelf baat bij, want het scheelt hen investeren in een stoomketel. Uh, het inv investeren in het kopen van uh, fossiele brandstoffen om zo'n ketel ook op te draaien. En hoe gaat ze en, een handje uh, helpen, begrijpen wij? En wij helpen ze een handje door uh, de eerste stap te zetten om inderdaad te zorgen dat dat netwerk er ook komt. En dat doen we overigens niet alleen vanuit de gemeente, maar in een groep van van partijen, onder andere ook de Rijksoverheid en het havenbedrijf. Goed. Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid in Rotterdam. Dank u wel. Graag gedaan. We spreken zo met de topmannen van AXO en Randstad... over hun jaarcijfers, maar ook over de recessie... en hoe ze daartegen aankijken. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB, Edwin Gerrit. is een drukke ochtendspit staat nu nog 230 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A27 van Gorken naar Breda... voor Geertruidenberg, 14 kilometer na een ongeluk. De wegen staan wel weer vrij... Op de A850 Tilburg-Eindhoven staat tussen Moergesto en Best, 13 kilometer na een aanrijding, daar is de rechte rijstrook nog dicht. En op de A850 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen voor Heinkensand, 6 kilometer door opruimwerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor negen. Het is tijd, uh, de tijd van de jaarcijfers. Vandaag komen drie grote bedrijven met hun resultaten. En met twee daarvan gaan we praten. We beginnen met uh, um, Axonobel en daarna praten we met uh, de financiële topman van Randstad. Eerst maar eens even naar Axo. verfabrikant voelt de economische tegenwind en heeft in het vierde kwartaal geen winst gemaakt... maar een verlies geleden van 62 miljoen euro. Over het hele jaar komt de netto winst van de grootste verfabrikant ter wereld uit op zo'n vierde... 469 miljoen euro, dat is toch bijna 30% lager. Ga naar bestuursvoorzitter Hans Weijers van Axel. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat in april weg als bestuursvoorzitter. Dus dit waren uw laatste jaarcijfers. Ik ja. kan me voorstellen dat u een ander afscheid had gewild. Ja, dat zou mooi zijn geweest, dat had eigenlijk omhoog moeten. Maar goed, in een jaar waarin je grondstofrekening met een miljard euro omhoog gaat, en waarin Europa met name in toenemende mate in recessie raakt, ja dan. Uh, dan moet je niet je alleen maar laten leiden tot dit jaar, maar moet je gewoon zorgen dat je de maatregelen neemt die het bedrijf fundamenteel gezond maken. En dat hebben we gedaan. Meneer als hier is de huizenmarkt in elkaar gestort of in ieder geval gestagneerd. Is het inderdaad voor u de bouw die de problemen oplevert? Nou, het, is, het zijn twee dingen. Het is de grondstofprijzen die enorm gestegen zijn. Ja. 1 miljard op het niveau van ons bedrijf. Natuurlijk een enorm bedrag. En dat maak je niet zomaar goed. Hoewel we nu aan het eind van het jaar dat bijna hem hebben ingelopen. Wat tamelijk ongekend is. Maar verder de vraagkant. En die is zeg maar sinds het tweede kwartaal, begin van het tweede kwartaal... is die met name in Europa is die steeds verder naar beneden gegaan. En ook in Amerika zie je toch nog steeds de hele huizenmarkt. Is, is eigenlijk, ja, dat, dat, dat, dat, dat gaat een beetje heen en weer... En zelfs in sommige Aziatische landen is er uh, op de rem getrapt. Bijvoorbeeld in China in de, in de kustgebieden. Dus ja, daar hebben we last van. Mm, ja, dat is lastig. Als zelfs uh, de markt waar u steeds op leunde uh, in Azië. Als dat ook gaat tegenvallen. Wat, wat doet u dan als verfabrikant tegen stijgende kosten? U zegt het al, grondstofkosten. Uh, ja. En de wegvallende vraag. Nou ja, even alles in het juiste perspectief. Het is minder gegroeid. Hè? Mm. Dus dan heb je het niet over 20%, maar ik zeg maar iets van 12%. of zo. nog steeds heel mooi. Ik wou we dat hier ook hadden. Maar wat je moet doen natuurlijk, is twee dingen. Je moet zorgen dat je, dat je die grondstofkosten dat je die goed maakt. Dus daarover handel je dan met je klanten. Nou, daar zijn we nu bijna. Dus dan gaat de prijs van 5 omhoog. Dus de prijs van 5 is omhoog gegaan en zal dat blijven doen. Want we verwachten ook nog, gek genoeg, ook het komende jaar... toch nog op een aantal gebieden verdere prijsstijgingen. En in de tweede plaats maak je je bedrijf... Gezonder en, en meer concurrerender. En daar zijn we al sinds september zijn we daar heel druk mee bezig. Met een soort samenhoudingprogramma, wat we hebben aangekondigd. Wat dat houdt dat in, meneer Weijers? Wat houdt dat in? Uw bedrijf gezonder maakt. Maar denken nou, dat u met, met meer mensen op dit moment de verf maakt? Met minder, je doet het met minder mensen, probeer je meer te doen. Maar je probeert ook. Kijk, als je naar onze kostenpatroon kijkt, zeg maar, iets van 8,5 miljard zijn grondstoffen en allerlei andere dingen die buiten ons liggen. En 3 miljard zijn onze eigen loonkosten. Dus het gaat niet alleen maar om die mensen. Het gaat ook hoe je organiseert, of je de opbrengst van je fabrieken kunt verhogen, of je met minder grondstoffen aan kan en meer van dat soort zaken. En daar liggen we lekker mee op koers. We hebben een programma aangekondigd dat in 2012 ons zo'n 200 miljoen winstgevendheid moet opbrengen. Dat ligt op koers en dat moet over in 2014 dan 500 miljoen zijn. Goed. Dat is een zeer ingrijp programma, het is niet alleen maar traditionele kostenstijgingen. Maar het zijn ook echt zeg maar, hele ingrijpende manieren, andere manieren van werken... die je concurrerender sneller maken. Wat zou u zelf doen? Want u bent zelf minister van Economische Zaken geweest. Wat zou u nu doen om uit het dal te klimmen? Hoe, hoe pak je een recessie aan? Ik zou uitkijken dat ik de vraag niet te veel verder ga afremmen... want er is al sprake van enorme aarzeling en onzekerheid bij uh, consumenten... Uh, om, om geld uit te geven. Dus niet te veel bezuinigen? Ik zou uh, in ieder geval geen belastingen verhogen... Ik zou selectief bezuinigen waar het kan. En ik zou verder vooral maatregelen nemen die de verdiencapaciteit van het land verder verhogen. Dus dat is de woningmarkt aanpakken. De huizenmarkt in Nederland zit nu al jaren helemaal vast. De afgelopen jaar is de huizenmarkt 5%. Het aantal transacties met huizen is 5% omlaag. Er wordt steeds minder huizen gebouwd. Mensen verhuizen steeds minder. Jonge mensen kunnen geen huizen kopen. Dat moet je aanpakken. Nou, de arbeidsmarkt die is nog steeds erg inflexibel. Daar is nog een aantal dingen te halen. Als we allemaal wat langer werken, dan, uh, dan wordt de besparingsnoodzaak ook kleiner. En dan doe je dus hele belangrijke dingen... die het verdienvermogen van de Nederlandse economie verhogen... zonder dat je de vraag zeg maar, gelijk helemaal afremt. Meneer wij eerder zei u samen met andere industriëlen trouwens in Europa... dat Griekenland nou eens opgelost moet worden. Dat daar daadkracht moet worden getoond. Ik kan me voorstellen dat u daar nog niet tevreden over bent. Is, is dat een belangrijke factor in, uh, in, in de huidige slechte economische omstandigheden? Ja, Griekenland, Griekenland is de, de katalysator eigenlijk van het geld. Het is maar een heel klein stukje van Europa. Ja. En het, eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk, maar het is, het is symbool voor het onvermogen van Europa om nu samenhangend een aantal belangrijke stappen te maken. En, en die agenda, wat er nou echt moet gebeuren, is iedereen het al zo ongeveer over eens. Alleen het. Het duurt zo lang en het is allemaal van die halfslachtige stapjes. He, om maar een voorbeeld te noemen, dat fonds wat beschikbaar zou moeten zijn, zeg maar, dat garantiefonds, dat EFSF, dat is nou al meer dan een jaar geleden is daarover besloten. Dus u zegt nog een keer, schiet nou eens op? Ja, en samenhangend en, en nu doen. Oké. Okay. Wat gaat 2012 tot slot kort nog even brengen voor Nobel? Bent u optimistisch? Ik ben optimistisch over wat we in het bedrijf kunnen doen, want we hebben alles op, uh, alles loopt zoals we het willen en ook dus de, de, de kosten die gaan verder omlaag en we hebben de prijzen hebben we fors verhoogd, daar gaan we van profiteren. De grote onzekerheid zijn twee dingen, wat gebeurt er in de economie, met name in Europa, maar toch ook op andere delen van de wereld en in de tweede plaats. Wat gebeurt er met sommige grondstoffen? Als dat een beetje meevalt, dan okay. liggen we een mooi koers. Helder, dank Hans Weijers van de Aksanobel. En gelijk door naar de financiële topman van uitzendconcern Randstad, Robert-Jan van der Kraats. Goedemorgen. Goedemorgen. Zullen we met u ook gelijk beginnen over dit jaar? Wat zijn uw verwachtingen? Nou, wij zien een wereldeconomie op die weer twee snelheden vertoont. En dat betekent in de Verenigde Staten zien wij in het vierde kwartaal groei. Die zelfs iets beter was dan daarvoor. En dat zien we ook in januari doorlopen. En aan de andere kant zien wij een vertraging door heel Europa heen. Um, nou, en verwachtingen die hebben wij niet zozeer, want wij reageren op uh, de dagelijkse signalen, zal ik maar zeggen. Maar we hebben wel de hoop dat datgene wat in de Verenigde Staten gebeurt, dat dat Europa wat gaat steunen. Hmm, maar dat is nu nog niet het geval. Hè? Uh, Nederland heeft last van een recessie, om ons heen gaat het ook. Uh, nou, niet goed. Merkt u dat ook? Nemen bedrijven nog flexibele krachten aan? Nou, wij zien inderdaad in, uh, in Europa dat, uh, dat er sprake is van lichte krimp. En wij zien, wat ik net zei, in de Verenigde Staten juist groei van het aantal uitzendkrachten wat door onze klanten wordt aangenomen. Zowel in het industriële segment als daarboven in het administratieve segment. Maar ook zelfs bij mensen met een hbo of academische opleiding. Dus over de hele linie zien wij in de Verenigde Staten die groei doorzetten. En hoe, waar ziet u mogelijkheden om dat in Europa weer op de rails te krijgen? Nou, ik zal maar zeggen, wij staan daar klaar voor. En uh, bij, voor ons is het een kunst ook om te zorgen dat we die segmenten bedienen waar... Uh, de opportunities zijn en ja. daar waar ze niet zijn om ons bedrijf doorlopend uh, aan te passen. En gelukkig gaat dat uh, bijna altijd uh, op basis van natuurlijk verloop. Maar, en wat, wat, zo ademen we, we, we mee. Ja, begrijp me. Maar wat heeft u nodig? Want er wordt natuurlijk nu ook in Nederland gepraat over uh, wel of niet bezuinigen. Wat is nou belangrijk? Is, is kredietwaardigheid van een land belangrijk of een sterke economie wat u betreft als nou, Randstad? Wij hebben... Wij hebben net als andere bedrijven belang niet bij een, uh, een economie die in 2012 goed draait, maar bij continuïteit in the long run. En dan is het natuurlijk belangrijk dat er een goede basis ligt. En alle onzekerheid waar we op dit moment mee te maken hebben, die is desastreus voor uh, de economische ontwikkeling. Dus het, wat ons betreft is het uh, tijd voor... Uh, een structurele aanpak met een lange termijn focus. Ja, het zal ook moeten, want we hebben uw cijfers helemaal nog niet genoemd. 16 miljoen verlies tegenover een winst van bijna 140 miljoen het jaar daarvoor. Een hele jaar een winstdaling onder de streep 179 miljoen. 300 miljoen was een jaar geleden. Ja, daar, daar kunt u niet over tevreden zijn. Moet er ook bij u iets veranderen? Nou, ik zou u zeggen, wij zijn best wel tevreden. Want uh, dat getal wat u noemt, daar zit een goodwill-afboeking in van 125 Aha. miljoen. En, uh, ik heb ooit een opleiding gedaan De economische vakken, zijn het beste blijven hangen. En als je economisch naar kijkt... Dan dat is wel handig voor de dat... financiële topman. Ja, zeker. En boekhouden, dat is dan allemaal net iets minder relevant. Maar wij moesten gewoon volgens de boekhoudvoorschriften, moesten we ja. daar dus even goed naar okay. kijken. En ja. wij hebben daar 125 miljoen van afgehaald. Maar het punt blijft even dat de winst beperkt is toegenomen in het laatste kwartaal. Uh, dus wat ons betreft, uh, zouden wij ook graag een andere omgeving zien. Ja, een andere economische omgeving. Het is duidelijk geworden. Robert-Jan van der Kraats van uit zijn Concern Randstad. Dank u wel. We gaan Gauw door naar de slimme meter. Je komt in elke meterkast. Verslaggever mijn Remers, is in Amsterdam waar er, er al een paar hangen. Even kijken, hier hangt hij, hè? Hier hangt uh, de meteropstelling. Oh, zo heet dat de meteropstelling. de meteropstelling. Een volledig lege meterkast. Gelukkig, maar dat is niet altijd zo. Nee. Maar u zei net dat het ook niet mag, hè? Nee, officieel is de meterkast... hoort eigenlijk alleen maar bestemd te zijn voor de nutsvoorzieningen. Het gas, het elektra, eventueel... Geen ruitenvloeistof of een... Geen Vegertje of een geen, emmer met een dwel. Geen spiritus. Verboden. Geen stof, verboden is natuurlijk een groot woord, maar officieel mag het niet. Arnold Broekers zegt dit op strenge toon, terwijl hij de leesbril al op heeft. De reflecterende jas hangt bij mevrouw Raads aan de stoel. We zijn in Watergraafsmeer, in de IJzingaastraat. En mevrouw Raads, u krijgt een slimme meter. Weet u wat u nou eigenlijk krijgt? Ja, een slimme meter, maar wat het precies inhoudt. Ik heb er enige dingen over gelezen, want ik had de documentatie gekregen. En ja, maar echt begrijpen. En beter doe ik het natuurlijk. Nee, maar zou u er wat aan hebben, denkt u? Denk het wel. Ja. Ja, denk het wel. Want ja. nu komt natuurlijk aan het eind van het jaar komt de afrekening. De grote afrekening. Is af en toe schrikken? Ja, is meestal wel tegenvallen. Meestal wel. Ja. Ja. Dus dat vind ik wel prettig. Je hebt nu meer inzicht erin, dus ja. uh, je kan het zelf ook een beetje in de hand houden. Arnold is begonnen. Is het een een grote klus eigenlijk om uh, te doen? De klus duurt uh, gemiddeld uh, een uur per uh, wisselen van een meter. Alleen in dit geval hebben we te maken met een gas- en een elektrometer die vervangen gaan worden. Dus daar hebben we ietsje meer werk voor. Want het wordt nu één apparaat, hè, waar het zowel gas als elektriciteit doet. Nou, de gasmeter blijft natuurlijk afzonderlijk van de elektrameter. Alleen, hij wordt in dit geval, omdat de gasmeter dicht bij de elektrameter zit... wordt inmiddels een bedrading, wordt hij gekoppeld aan elkaar. Nu is dat nog zo'n oude meter met zo'n ja. draaiend telwerk erin, hè. Dat is bejaard, hè, dat gaat weg. Nou ja, bejaard wil ik niet zeggen, maar hij is inderdaad wel aardig op leeftijd. De elektrameter is inmiddels al een keertje vervangen... Dit is al een digitale meter, alleen dit is geen slimme meter. Nee, het is een domme meter. Dit is, ja, zo zou je het inderdaad wel kunnen noemen. Maar deze is niet vanaf een afstand af te lezen en de nieuwe slimme meter kan dat wel. Straks krijgt u de minister op bezoek. Ja, ook uh, spannend. Ja, spannend toch wel. officieel wordt die dan in gebruik genomen, maar er zijn al wel van die meters die er hangen. Ja, een slimme meter. Denkt u, u denkt wel dat u de voordeel aan hebt? Dat u beter in de gaten kunt houden wanneer u wat verbruikt. Ja. weet ik zeker, want ik ben daar erg slordig in, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja, ja ik vaak let je, de, de dingen hangt daar en zo Ja, wel. en zal wel. Dus ik denk wel dat ik er meer aan, uh, aan ga hebben. Want ik hou er wel rekening mee met, uh, met de energie. Ik denk van, nou, daar hoeft niet te branden. En, maar toch, ik denk dat het wel goed is. Ik ga mevrouw Raats even een kaart overhandigen. Mevrouw Raats, u krijgt van mij de kaart. Daar staat uw adres op. De leesbril is inmiddels op. Arnold is in de ingewanden van de meterkast begonnen. om gas en elektriciteit even af te koppelen. En dan gaat hij straks de slimme meter installeren. Europees voetbal over radio 1. Vanavond om 7 uur de Europa League. Ajax, Manchester United. Met een aardige beweging, nu het, het in gaat Vanaf de linkerkant, die jong schiet. AZ handen legt. Die alleen op de doelmanland gaat, dit moet een worden. Ja, natuurlijk, nee! Hij schuift hem naast. En om 9 uur, Steauw aan Boekarest 20. Nee, het is hem! Oh, wat een schitterende goal! En straks PSV. Mooi de Europa League, vanavond vanaf 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Bent u een ZZP'er? Zelfstandige zonder printer? Zonder wat? De Quantoor Megaknaller voor slimme ondernemers. Koop nu een HP kleurenlaserprinter met wifi en 50 euro korting. Draadloos printen voor maar 149 euro. En gratis bij u bezorgd. Ga daarom nu naar megaknaller.nu Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone vast op mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer... direct op uw mobiel, zonder doorschakelkosten. Kijk op vodafone.nl slash vast op mobiel. Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Power to you. Vodafone. Het is donderdag, dus vanavond op Nederland 2... een nieuwe aflevering van De Vijfde Dag. Een spraakmakende, eigenzinnige en betrokken kijk... op de gebeurtenissen van dit moment. De Vijfde Dag. Nieuws en actualiteiten die u raken.